Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van RWS op 3. De politie heeft een studentenfeestje met 100 man afgekapt in Groningen. Dat gebeurde gisteravond. De studenten stonden in een huis op harde muziek te feesten. Toen agenten naar binnen gingen, vluchten studenten via de tuin en de nooduitgang naar buiten. Ook stonden er een paar op het dakterras, zodat de politie ze niet zou zien. De meeste studenten krijgen geen boete, omdat de politie geen bon kan schrijven... voor het overtreden van coronaregels binnen het huis. Drie kregen er wel een boete vanwege geluidsoverlast en drank op straat. De burgemeester van Groningen noemt het feestje dom en onverantwoord. Er zijn weer meer coronabesmettingen binnengekomen bij het RIVM. 5790 in totaal Dat zijn er bijna 1300 meer dan gisteren. De daling in de ziekenhuizen zet door. Daar liggen nu 1769 coronapatiënten. De ruzie binnen Forum voor Democratie blijft maar doorgaan. Thierry Baudet is nu volgens de partijtop echt geen bestuurslid meer. Al zegt hij zelf van wel, hij wil juist dat andere bestuursleden hun biezen pakken. Ik roep daarom Rob Roken en Lenners van der Linden op om uit het bestuur van Forum voor Democratie te treden, zodat het Forum door kan. Vier van de tien Forumleden in de Eerste Kamer zijn inmiddels ook opgestapt vanwege het gedoe binnen de partij. Opnieuw is de A16 bij Ridderkerk letterlijk dichtgeslipt. Vorige week verloor een vrachtwagen daar al een slip. En op bijna dezelfde plek gebeurde dat nu weer. Een speciale asfaltstofzuiger gaat de rijbaan schoonmaken. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang dat gaat duren. En het moet de publiekstrekker voor jongeren worden in Venray. Een selfie-museum. Want het is er nu alles behalve hot en happening. Ferrari heeft echt niks waarvan mensen van buitenaf zouden zeggen van ja, daar gaan we echt voor naar Ferrari. Ferrari is gewoon niet heel veel ja speciaal, of dat is niet heel veel te beleven. En vooral voor jongeren niet eigenlijk. In het museum staan allemaal verschillende wandjes... en allerlei lampen waar je leuke selfies kan schieten. Maar je bezoekje wordt ook gebruikt voor onderzoek. Jongeren vullen aan het eind van de route een vragenlijst in... wat er moet gebeuren in Vendraai om cultureel gezien leuker te worden. En dat gaat dan naar de gemeente. Krijg je het weer nog? Het is een grijze dag met af en toe regen. Behalve in Limburg, daar schijnt de zon. Het wordt een graad of acht vandaag. Dit weekend meer zon en het wordt kouder.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 Ho! Ho! House of the Moon to my vicious rule rhymes. Ricky rip on a tip with my boys bringing disco noise. As I thrust the wickedness, getting sharp with the flow. We took a beat, swoop and broke it down like Gecko. A disco lick that's deeper 'cause we gotta get with the fever, fever, fever.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 Go!